Kasper Meijer met het NOS-journaal. De verdachte van de moordaanslag op een hoge officier van de Russische militaire inlichtingendienst is opgepakt in Dubai. Dat meldt de Russische geheime dienst. Vrijdag werd de luitenant-generaal neergeschoten in Moskou. Hij is in het ziekenhuis opgenomen en geopereerd. De verdachte is een Rus van 66. Hij is in Dubai overgedragen aan de Russische autoriteiten. Eerder werd al een medeplichtige opgepakt. Een andere verdachte zou naar Oekraïne zijn gevlucht. Op de herdenkingsplek voor slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in het Zwitserse Crans Montana is vanochtend brand uitgebroken. Het vuur kon snel worden geblust, er raakte niemand gewond. De brand brak vanochtend vroeg uit in een tent waarin bloemen, knuffels en kaarsen lagen. Of die kaarsen een rol hebben gespeeld bij de brand is niet bekend.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 Er is geregeld kritiek op de grote datacenters vanwege het hoge stroom- en waterverbruik. Ook moet de apparatuur vaak na een aantal jaar al worden vervangen. Op de Olympische Spelen in Italië heeft snowboardster Michelle Dekker zich geplaatst voor de achtste finale van de parallel reuzen slalom. In de kwalificatieronde moesten de snowboarders twee runs doen. Dekker had een gecombineerde tijd van 1 minuut 33 en 63 honderdste en daarmee behaalden ze de achtste plek. De achterfinales zijn straks om 1 uur. De finales zijn vanmiddag rond half 3. Het weer in het noorden is het grijs en plaatselijk mistig bij maximaal 5 graden. In het midden en zuiden flinke perioden met zon en een graad of 10. Vanavond en vannacht breidt de mist zich uit richting het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Mary Allen met Gabriel's Royal Blue Reels. Ja, dit was het uh, blok over vrouwelijke pianisten en componistes. Mocht u eens een keer een uh, idee hebben voor een thema of verzoeknummers... het is natuurlijk altijd prima om dat aan ons uh, te melden. En dan gaan we kijken wat we ervan kunnen maken. U kunt ons bellen in de studio. Maar als u een uh, social media account heeft, Facebook bijvoorbeeld... dan uh, kunt u ons ook via Facebook bereiken. We hebben daar een uh, eigen uh, ZFM Zandvoort...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 Maar wij kennen haar natuurlijk vanuit haar uh, jazztijd. Ik ga draaien als eerste. Uh, Ella Fitzgerald, live nummer, It's in, uh, opgenomen in Rome. Ella in Rome. It's alright with me. Though your face is charming, it's the wrong face It's not his face, but such a charming face That it's alright with me It's the wrong song with the wrong style Though your smile is lovely, it's the wrong smile It's not his smile, but such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 It's the wrong game with the wrong chips. Though no, your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that if. So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 CFMPS, dit was het voor vandaag. Graag tot de volgende keer, fijne zondag.